Jan van der Putten met het NOS-journaal. Binnen twee dagen hebben ruim 1500 vrijwilligers zich gemeld... bij het Universitair Medisch Centrum Groningen... om een nieuw coronavaccin te testen... van het Amerikaanse bedrijf Exton Biosciences. Uit de aanmeldingen worden 176 mensen willekeurig gekozen. Alle deelnemers moeten tussen de 18 en 65 zijn... en ze mogen niet eerder corona hebben gehad. UMCG is het eerste universitair medisch centrum in Nederland... dat meewerkt aan het testen van een vaccin in ontwikkeling. In Amsterdam geldt het Museumplein en de omgeving daarvan... vandaag en morgen weer als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Dit week -einde zijn er in de stad verschillende demonstraties aangekondigd. Maar de autoriteiten vermoeden dat er op het Museumplein... ook onaangekondigde acties zullen worden gehouden. soortgelijke verboden protesten liepen eerder uit hand. Toen werden tientallen mensen gearresteerd. Ook werden er wapens aangetroffen. De politie probeert met de inzet van voetbalclub De Graafschap aandacht te krijgen voor een cold case zaak van een vermoorde baby. Pasgeboren jongetje werd in 2006 dood aangetroffen in een vijver in Doetingem. De politie constateerde dat de baby met veel geweld om het leven was gebracht. De ouders zijn nooit gevonden, ook is er niemand gearresteerd. Onder meer via de graafschap vraagt de politie nu opnieuw aandacht voor de zaak. Op 2 april staat de wedstrijd tegen Dordrecht in het teken van de cold case zaak. En ook in opsporing verzocht wordt er aandacht aan besteed. De noordoostkust van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Autoriteiten waarschuwen voor een tsunami, maar die waarschuwing is inmiddels weer ingetrokken. In enkele honderden huizen viel de stroom uit. Over slachtoffers is niets bekend. En het weer nog geregeld zon. Vooral in het noorden en westen wat meer bewolking. Die breidt zich uit naar het zuiden, maar het blijft wel droog. Temperatuur ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Geuzeveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Ja, maar ik bedoel eigenlijk dat mensen uh, post kregen die niet helemaal uh, voor hen bestemd was, omdat er dan Haarnemse stembureaus in stonden, dat bedoel ik eigenlijk. Oh, dat, Ja, ja. Nee, dat zijn de dat zijn huis-van-huis kandidaten die, die werden bezorgd in Zandvoort. Ja. En dat zijn de verkeerde, dus dat, uh, ja, dat was natuurlijk uh, niet zo best, maar die uh, actie die je snel hersteld werd die juist zelfs nog aan te leveren. Kijk, dus dat heeft, helemaal, dat heeft uiteindelijk helemaal geen invloed gehad.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 Ja, nou, daar ben ik uh, dubbel trots. Uh, niet alleen als Sandvoort, maar natuurlijk ook als de coördinator voor de, voor de stagiaires van deze school. Ik uh, ja. ben blij dat, uh, dat het zo goed is uh, gegaan. Uh, en hoe is het stemmen zelf verlopen? Had, uh, konden alle mensen goed afstand houden? Uh, uh, was... Ja, ik moet zeggen, we moesten voldoen aan hele strenge richtlijnen vanuit de overheid. Dus uh, de stemroleden moesten anderhalf meter van elkaar zitten. Er werden curfschermen geplaatst in de stemroos, desinfectiemiddel.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 Ja, iedereen heeft gewoon een warm welkom gegeven. Ze waren echt heel vriendelijk. En ik denk dat het gewoon echt wel goed was deze keer om die te plaatsen. Want ze stonden echt bij de ingang om mensen hè, goede, goede aanwijzingen te geven... Hoe, wie dan niet naar binnen mocht. En ja, dat is gewoon een, een meerwaarde... wat ze zeker in de toekomst nog een keer moeten gaan uitvoeren, vind ik. Ja, maar ook de stemming onder de bezetting op de stembureaus zelf uh, zat er ook goed in. Mensen waren, hadden er zin in, volgens mij, om uh, verkiezingen te organiseren. Ja, nee, dat klopt. Dat was, uh, ja, dus, het is, er zijn heel veel mensen bij betrokken van, van, van de mensen die de tent hebben geplaatst in Standvoort. Uh, in uh, ingericht en al. Uh, met logistiek kwam er nog heel wat bij kijken. Want ging de ja. het stembus het ging tellen de cortel. Dus we zijn heel goed opgevangen door de beheerder. Nou, daarnaast uh, de locatiebeheerders van de stembus zelf, die zijn heel welwillend. Dus uh, ja, dat was zij een goede samenwerking. En natuurlijk gaat wel eens iets fout.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 En die, uh, nou, die totaaltelling lever je dan aan bij de gemeente Haarlem. Dat is, uh, in de kieskring 10 is dat het hoofdstembro. En van daaruit gaan we maandag uh, richting de Tweede Kamer... om alle processen verbalen uit deze regio uh, aan te leveren... van de verschillende gemeentes. Dus wij zijn eigenlijk helemaal klaar. En de telling klopt. En, uh, ik heb gisteren nog een steekproef uitgevoerd voor de kiesraad En die is goed verlopen. Dus het hele proces is gewoon uh, heel eerlijk gegaan. met dekt ons op.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 Nou, dat is in ieder geval goed bedoeld, maar uh, ja, niet toegestaande uh, actie. Uh, dus, dat scheelt weer. Ja, en aan de andere kant, uh, al die vrijwilligers die op die stembureaus zijn, die, die tellen toch? Ja, ja, er zitten vijf stembureaus op de stembureau. Die zitten echt ja. de hele dag. Dus speciaal voor die mensen. Want sommigen die, uh, die stonden ook in tenten en dat was best of vis in de ochtend. Dat heb ik gemerkt. Ja, zeker. Dus uh, nou, daar heb ik wel uh, groot respect voor. Je staat toch van 7 uur s ochtends tot s avonds 9 uur sta je in zo'n tent. Ik moet wel zeggen, er waren uh, vijf stembouwleden die ik heb, ja, dus één meer dan normaal, zodat ze wel konden pauzeren. En uh, de tellers die starten dan om negen uur s'avonds, die komen dan naar het stembureau toe en die gaan dan helpen met de uh, stembouwleden samen om een, uh, een telling uit te voeren. En zijn die uh, tellers, zijn dat dan ook vrijwilligers of zijn dat dan uh, uh, betaalde medewerkers? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Uh, alle stemrolleden in Zandvoort waren allemaal vrijwilligers, maar ze krijgen dan onkostig vergoeding. ja. ja.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 Het is nu rond de 80 vorige keer was het rond de 83 procent in Zandvoort. Dus dat is een afname. Maar ik heb gekeken. Wij staan redelijk onderaan met gemeentes waarbij de opkomst lager is geworden dit keer. Dus er zijn toch een groot aantal mensen meer gaan stemmen in Zandvoort. Ja, en we hebben natuurlijk ook in Zandvoort wel een, misschien een deel van de wat oudere bevolking... die zegt, nou ik had willen gaan of het toch niet gedaan heeft. En het wat moeilijk vond met de briefstem, kan natuurlijk ook. Ja, dat kan, maar ik heb toch gekeken. Er zijn toch 1350 briefstemmen ontvangen door ons. En dat is een relatief groot aantal. Volgens mij is dat iets meer dan de helft. En dat was ook de schatting vanuit de overheid. En ik denk dat die andere mensen die een briefstem hebben ontvangen. wellicht op maandag of dinsdag naar de stembureaus zijn gegaan. Want dat was, uh, die twee dagen was het echt speciaal bedoeld voor risicogroep om te gaan stemmen. Dus ja. ik denk toch. Uh,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 Dat nou, dat was wel leuk om te horen inderdaad. Dat ze ook jonge mensen naar het stembroek gaan. Want uh, er spraken beeldse een dat er al, over het algemeen mensen op leeftijd zitten. Maar ik, uh, ik heb toch gekeken de stand. Ik heb best wel wat nieuwe aanmeldingen. En waarbij veel jonge mensen zaten. En het is wel leuk om te zien dat uh, van jong dat op de zit. En ja. ik heb uh, tot nu toe alleen maar positieve terugkoppelingen gekregen over de sfeer op de stembroek. En uh, ja, natuurlijk waren er wel wat problemen, Maar dan vooral uh, in de tenten die vrij koud waren. Ja.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 Ja, ik ga volgende week nog eten naar Sandrof, want ik heb nog iets van de burgemeester te goed en ik weet dat hij luistert. De burgemeester was die dag ook bij en uh, ja, die vond de sfeer onderling tussen onze collega's ook heel leuk om uh, te blijven. Hij uh, heeft ook zijn gezicht laten zien en heeft een, uh, een presentje toegezegd, kom ik volgende week aan, zodat hij niet vergeet. Ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar dat presentje, nee. maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, goed. Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk om mee te helpen volgend jaar weer volg En uh, ik heb er zin in. Nou, wij ook. We gaan volgend jaar ja, allemaal weer stemmen. We gaan vast weer boven die 80% uitkomen. Absoluut. En we gaan er wat van maken. Een ja, heel fijn weekend. Ja, bedankt bedankt nogmaals en uh, heel goed weekend en leuk om te doen, ja. Tot de volgende keer. Dag, Tot volgende keer. dag Martijn. Tot ziens, dag, dag, Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het.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 Before I said a word, I've never been afraid of the things I didn't know, and I have never feared the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 Klopt. en voor de medewerkers, dat is eigenlijk aan drie kanten. drie kanten, ja. Dat is... Een stukje veiligheid voor de medewerkers dat is natuurlijk ook... Uh, uh, en, en, en voor algemene veiligheid met chloren en uh, dat soort zaken. Uh, dus het snijdt eigenlijk aan drie kanten. Dus win-win-win uh, dus de... uh, situatie. Ja, nou dat de medewerkers vooral niet vergeten, want die, die zorgen dat alles blijft draaien. Uh, ja. Ik las ook dat er uh, iets was over speelse manier leren over de biodiversiteit...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 some fire. A wicked game you play to make me feel this way what a wicked thing to do to let me dream of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 Jij. En jij, jij beleeft het. het, beleef beleef Dit is het ritme van Zandvoort. Afterglow hand in the flame mind you of your secret, secret soul, soul is the home